We openen de heilige schrift in het oude testament, hooglied 1 en lezen met elkaar de eerste acht versen.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 zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De kerntekst voor de preek vindt u in Hooglied 1 vers 4b. En daar lezen wij, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden tot zover ook de kerntekst.